1 uur. Het NOS-journaal. Martijn van Beek. Goedemiddag. De Tweede Kamer neigt weer naar een algeheel rookverbod. Alexander Dolmatov zou zijn benaderd door de geheime dienst. En als Renka wint Australië open, Nederlands dubbel staat op punt van beginnen. Het weer in het midden en oosten wat sneeuw. In het westen wordt het geleidelijk droog en breekt later de zon door. In de kustprovincies is het rond nul, in het oosten iets daaronder. En er staat een stevige wind uit het zuiden tot het zuidwesten. Morgenochtend regen en in de eerste uren kans op IJssel. Later zet de dooi verder in en smiddags wordt het vanuit het westen weer droog. En het wordt dan een graad of vijf. In Melbourne is de tennisfinale in het vrouwen-enkelspel van de Australian Open... gewonnen door de Wit-Russische Victoria Azarenka. Zij versloeg de Chinese Lina in drie sets. Mark Brasser, Mark, jij hebt die finale gezien. Is het een terechte winnares, Azarenka? Ja, wel een terechte winnares. Ik moet wel zeggen, het was een wedstrijd met, met onderbrekingen, met hindernissen. Nali ging twee keer uh, zwaar door de enkel in de tweede set en een keer in de derde set. En ik denk dat dat toch wel uh, invloed heeft gehad op de partij, zeker op het spel van, uh, van Nali. Azarenka heeft daar uh, goed van geprofiteerd, mm -hmm. heeft in de derde set uitstekend gespeeld. Ja, dus, dus ja, het is moeilijk te zeggen of het dik verdiend was in, in, in deze finale. Ze heeft gewonnen, dus ja dan, ja, dan is het verdiend. En de cijfers zijn uiteindelijk uh, het belangrijkste. En de cijfers zijn het belangrijkste. Dat ja. is wat telt dat is wat wij in de toekomst gaan herinneren over deze Australian Open inderdaad. Dat, dat die in gewonnen boek. is door Azarenka. Ja, dat staat in de boeken. Nou zijn wij natuurlijk benieuwd naar de finale in het mannendubbel ...want daarin komen onze landgenoten in actie, Robin Haas en Igor Sijsling tegen wie spelen zij? En, en hebben ze een kans? Zijn ze al begonnen eigenlijk? Nee, ze zijn nog niet uh, begonnen. Ze staan in de catacomben. Ze lopen nu uh, naar de baan toe. Ik heb een, een, een, een mooi zicht op, op die catacomben. Daar uh, lopen ze voorop. Uh, Robin Haas en Igor Seisling. Daarachter Bob en Mike Bryan. Dat zijn twee uh, Amerikaanse broers. Een tweeling. De een is uh, twee minuten ouder uh, dan de andere. Een topdubbel in uh, de wereld. Zo'n beetje alles gewonnen wat er uh, te winnen valt. 12 Grand Slam titels. Uh, tientallen toernooien. Olympisch goud vorig jaar in Londen. Het gaat dus een, uh, ja, een ontzettend zware wedstrijd worden ...voor Haas en Seizling. Haas zie ik nu uh, lachen, die is uh, ontspannen. En zo zullen ze deze wedstrijd ook moeten benaderen. Ze kunnen er uh, blanco instappen. Zij zijn de underdogs. Ze hebben niks te verliezen. Dit is al meer dan waarop ze gerekend hadden. Ja, en die Bob en Mike Bryan, die moeten hun status uh, waar gaan maken. En uh, ja, daar liggen de kansen voor de Nederlanders... ...die uitstekend gespeeld hebben de afgelopen twee weken... ...een topdubbel hebben verslagen in de halve finales. Dus ze weten dat ze in goede doen. Zijn het zelfvertrouwen zal groot zijn... Ja, ...of dat omgezet kan worden in toernooiwinsten. Dat zullen we in de komende. Oké, okay, dankjewel. Mark Brasser in Melbourne. In de Tweede Kamer gaan we weer stemmen op voor een algeheel rookverbod in de horeca. Nu geldt nog een uitzondering voor kleine cafés. Een belangrijke rol in deze discussie is weggelegd voor het CDA. Kamerlid Hanke Bruinslot is van het CDA. Goedemiddag. Goedemiddag. U was de afgelopen twee jaar voor, een, voor die uitzondering, voor kleine cafés. Waarom was dat eigenlijk? Nou, vorige periode zaten we natuurlijk in de regering met de VVD... Mm -hmm. En in het regeerakkoord uh, hadden we afgesproken dat er uh, een uitzondering zou komen voor de kleine horeca. Dat was voor het CDA echt een compromis, uh, waar we niet blij mee waren, maar uh, vanwege het VVD wel achter zijn gaan staan. En nu bent u toch weer voor dat algehele verbod. Klopt, uh, we zitten niet meer in de regering. Uh, we hebben ook altijd uh, in debat in de Kamer verteld dat we instemmen met deze maatregel, omdat het onderdeel uitmaakt van het regeerakkoord. Mm -hmm. En dat we het... Uh, eigenlijk een uh, lastige maatregel vonden... omdat we uh, vooral allereerst ook vinden dat ja, de gezondheid beschermd moet worden. Want hoe gaat dat straks? Komt u daar zelf straks mee met dat idee? Met dat, met dat nieuwe plan? Ik heb begrepen dat uh, de ChristenUnie uh, een motie uh, heeft klaarliggen... die ze gaat indienen. Mm -hmm. En we zullen die uh, motie ook ondersteunen. Alleen het is dan uh, vooral kijken wat het kabinet gaat doen. Uh, de PVA heeft al aangegeven dat ze uh, voor uh, een geheel, al geheel rookverbod zijn. Ja. En de VVD heeft aangegeven... Uh, dat ze er tegen zijn. En dat betekent uh, dat staatssecretaris Van Rijn... in het kabinet uh, nog een robbertje moet gaan vechten. Er is straks in de Kamer dan wel een meerderheid voor. Uh, zoals het er nu naar nou uitziet, is er in ieder geval wel een kamermeerderheid. Maar zal het kabinet zich nog wel erover moeten uitspreken... of ze uh, dit idee van de Kamer willen volgen? En staatssecretaris Van Rijn die kwam gisteren al met dat voorstel... voor die foto's op die pakjes. Denkt u dat hij uh, dit ook gaat oppakken? Uh, dat, dat hoop ik wel. Hij heeft al aangegeven dat hij in geval roken de leeftijd ook naar 18 jaar wil uh, opschroeven. Uh, hij is inderdaad ook voor uh, die afbeelding op de pakjes. Dat vindt CDA ook een goed idee. Dan ligt het eigenlijk logisch uh, dat dit uh, nu ook weer omgedraaid uh, wordt. En, uh, maar dat betekent wel dat uh, deze staatssecretaris wel weer meer werk van de handhaving van het rookverbod moet maken. Dank u wel, Hanke Bruin Slot van CDA. Graag gedaan. In Egypte zijn rellen uitgebroken na de bekendmaking... dat 21 verdachten van voetbalgeweld ter dood zijn veroordeeld. Ze kregen die straf voor hun deelname aan de voetbalrellen... vorig jaar in Port Said. Daarbij vielen 74 doden. VRT-correspondent Rut van de Wallen vertelt... wat zij voor berichten hoort uit Port Said. De betogers probeerden de gevangenis binnen te komen met stenen en wapens uh, nadat ze hoorden dat er uh, 21 doodsvallissen werden uitgeschreven. Uh, de, uh, de veroordeelden die zaten in die gevangenis en uh, vooral uh, familieleden die probeerden om de gevangenis binnen te komen. Daarbij zijn ondertussen al 11 mensen omgekomen. Twee daarvan zijn veiligheidspersoneel en uh, de andere zijn gewoon uh, betogers. Uh, de politie uh, die heeft proberen uh, de betogers weg te met traangas. Uh, en Ondertussen is ook het leger ingezet om de situatie daar onder controle te houden. En volgens berichten zou het dodental bij de rellen in Port Said inmiddels zijn opgelopen tot 16. Dit is het nos journaal. Martijn van Beek. In Moskou is opnieuw een demonstratie gehouden tegen de Nederlandse behandeling van de Russische activist Alexander Dolmatov. Hij pleegde zelfmoord in Rotterdam toen hij in een terugkeercentrum voor afgewezen asielzoekers zat. Contact met correspondent David-Jan Godfra. Jij ja, was bij die demonstratie, David-Jan, was het te druk... Nee, het was er niet heel erg druk. Net, net zo min als het bij die vorige twee demonstraties erg druk was. Er waren ongeveer 150, 100, 150 mensen. En die demonstreren bij de, uh, het gebouw van de presidentiële administratie... waar ze een petitie indienden. Uh, ze, ze eisen van de Russische autoriteiten... dat er een onderzoek komt naar de vraag waarom Don Rusland is ontvlucht. En ook dat er in Nederland een uh, fatsoenlijk onderzoek wordt, uh, wordt gehouden... naar uh, de omstandigheden waarom hij die zelfmoord heeft gepleegd. Dan nog even een ander verhaal over die zaak Domatov. NRC Handelsblad die meldt dat de Russische Veiligheidsdienst, FSB... Euh, heeft geprobeerd om hem te recruteren. Hoe zit dat? Uh, nou ja, zoals je zegt, uh, toen hij nog in Rusland was... is hij twee keer benaderd met een behoorlijke tijd tussen... door die geheime dienst. Althans, dat heeft hij verteld volgens NRC Hansblad... tegen de immigratiedienst in Nederland, de IND. Uh -huh. uh, toen, nou, toen hem werd gevraagd waarom hij is gevlucht. Nou, dat is dus aannemelijk dat hij inderdaad benaderd is. De grote vraag is natuurlijk of hij ja of nee tegen dat verzoek heeft gezet. Want dat, dat zou een heel ander licht op, de, op deze zaak werpen. Yeah. Um, en, dat, en, en dat weten we natuurlijk niet. Dus um, als hij ja heeft gezegd zegt dan uh, is de situatie heel anders dan het verhaal... van een, uh, een, een, ja, een, een achtervolgende asielzoeker... die vervolging te vrezen heeft in Rusland. Maar nogmaals, dat weten we niet. Hij heeft wel een afscheidsbriefje geschreven... waarin een, een passage stond, uh, letterlijk vertaald... ik heb een eerlijk mens verraden. Dat zou erop kunnen wijzen dat hij iets met die FSB uh, te maken heeft gehad. Mm -hmm. Maar dat is eigenlijk speculatie. Het toont alleen wel aan dat die hele zak... door veel ingewikkelder is dan in het begin werd aangenomen. Ja. Dankjewel. David Jan, God vanaf Moskou. Wegen in het westen van het land zijn plaatsen glad door sneeuwval. Het gaat om Zeeland, West-Brabant, Zuid-Holland en Noord-Holland. De sneeuw trekt naar het noordoosten. Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers in het hele land rekening te houden met gladheid door sneeuwval of bevriezing van natte delen van de weg. Vanmiddag gaat het dooien om te beginnen in de kustprovincies en morgen dan slaat het weer echt om en ook dan kan het glad worden. Ja, en in Friesland, Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant... worden dan ook vandaag de laatste toertochten gehouden van deze vorstperiode. De natuurtocht Dwarsgracht, een toertocht in de kop van Overijssel... die is geschrapt vanwege de slechte ijskwaliteit. Twee andere toertochten in dit deel van Overijssel gaan wel door. Vandaag is het dus waarschijnlijk de laatste dag dat er veilig kan worden geschaatst. Sport. Het boek Lance Armstrong is nog steeds niet dicht... want het Amerikaanse antidopingbureau USADA heeft Armstrong een deadline gesteld. Uh, wielenverslaggever Gio Lippens. Gio, wat wil USADA precies van Armstrong... Ushada ja, wil dat uh, Armstrong uh, bij de antidopingautoriteiten een uh, verklaring onder Ede komt uh, afleggen. Uh, zoals we dat eigenlijk al uh, heel lang uh, roepen. En uh, men wil heel graag dat hij daar uh, ook verhalen gaat vertellen. Dat hij duidelijk maakt wat er nou in 2009 en 2010, hè, de twee jaar nadat hij teruggekeerd is in het wielrennen. Waarvan hij zelf in het interview met Oprah Winfrey heeft gezegd, ik ben in die tijd schoon geweest. Wil hij toch dat hij daar dus die verklaringen onder Ede aflegt. Want uh, men heeft uh, grote twijfels aan, uh, ja, aan de, de waarheid. Uh, die hij bij Oprah heeft verteld over die jaren. En wat denk jij? Zal Armstrong reageren? Nou ja, ik kan niet in zijn hoofd kijken. Uh, hij heeft natuurlijk zelfs zijn moment gekozen en geregisseerd... om uh, met zijn bekentenissen te komen. Maar hij heeft natuurlijk bewust ook die jaren 2009 en 2010 niet genoemd... omdat die feiten nog niet verjaard zijn. Dat gold wel voor alle uh, ja, dopingovertredingen... die hij voor 2008 zou hebben gemaakt. Hm. Uh, dat betekent dus dat hij dus opnieuw aangeklaagd kan worden... en dat hij dus opnieuw uh, in Amerika voor een rechter kan gaan komen. En uh, ja, dan zijn de problemen natuurlijk wel erg groot voor Armstrong. Dus het uh, is een beetje in het spel. Dat je, Travis Tigert heeft dit geroepen. Dat is de baas van dat uh, USADA heeft dit geroepen... in het programma 60 Minutes, programma van CBS. En uh, ja, Tigert roept al, al erg lang natuurlijk... dat Armstrong maar eens ook echt voor de commissie moet verschijnen... en niet alleen uh, voor televisie zijn uitspraken moet doen. Ja. Nou breekt de NRC Handelsblad vandaag een groot verhaal... over de Spaanse wielrenner Louis-Leon Sanchez. Die rijdt momenteel voor de voormalige Rabobank-formatie. Wordt hij ook in verband gebracht met doping? Ja, dat is een verhaal dat trouwens ook al wat langer speelt. hoor. Want ja. op de ploegenpresentatie van Blanco uh, in december. Dus de, de, de, de eerste keer dat die nieuwe ploeg, hè, de opvolger van Rabo, bij elkaar kwam. Ja. Op, op uh, Fuerteventura. Toen werd al duidelijk gemaakt dat er een onderzoek was gestart naar, Fuentes, omdat, uh, naar, naar Sanchez. Omdat die uh, voorkomt in dat Jusada-rapport. Nou, nu uh, hebben ze toch ook heel duidelijke lijnen uh, kunnen leggen met uh, die Spaanse wielerarts Fuentes. Uh, die zaak begint komende maandag met verhoren. Dat is een rechtszaak in Spanje. En de naam van Sanchez duikt daar ook meerdere malen op. Hij zou ook bloedtransfusies hebben ondergaan. Mm -hmm. En wat het NRC nu meldt is inderdaad dat de afgelopen dagen, met name op het Rabo of Blanco trainingskamp, waar die hele ploeg bij elkaar is, dat er uitgebreid gesproken is met Sanchez. En dat ze wel enorm met deze hele situatie in de maag zitten. Het gaat trouwens niet om dopinggebruik tijdens zijn Rabo-tijd. Het gaat om de tijd dat hij fietste bij een Spaanse ploeg Liberty Seguros. Een tijdje geleden. Oké. Okay. Dankjewel, Gio Lippens. In Melbourne zijn Robin Haas en Igor Seislink bij de Australian Open bezig aan de finale van het Mannendubbel. Mark Brasser, word je net al even. Jij volgt die finale. Hoe gaat het? Ja, twee punten gespeeld. De partij echt net, net begonnen. begonnen. Het is Bob Bryan, de linkshandige van de twee, die is begonnen met serveren. En de Nederlanders krijgen meteen drie breekkansen. Een ongekend goed begin, vooral van Robin Hazen... die met twee prachtige topspin-lops de eerste twee punten voor het Nederlandse duo binnenhaalde. Ja, belangrijk natuurlijk om goed te beginnen. Om lekker meteen in deze wedstrijd te komen. Het is natuurlijk even wennen aan dat grote stadion. Nou, Niet zozeer voor Robin Hazen. Die speelde hier ook zijn partij tegen Andy Murray in het enkelspel in de eerste ronde. Maar natuurlijk wel voor uh, zijn partner, he, Igor Seisling, nog niet gewend om in dit soort uh, grote stadions van dit soort uh, grote wedstrijden te spelen. Maar de Nederlanders die doen het uh, vooralsnog uh, uitstekend uh, tegen het Amerikaanse duo dus Bob en Mike Bryan uit Wesley Chapel in uh, Florida, Amerika. Ik zei al eerder, een heel gerenommeerd, uh, heel succesvol duo. Veel gewonnen al samen, echt op elkaar ingespeeld. Maar ja, het is ook een, een tweeling, he, dus die hebben van nature een klik. Nou ja, Robin Hazen en Igor Seisling hebben die klik ook, maar hebben ja, nog niet zo heel erg veel samen gedaan. Hebben in het toernooiverband pas één wedstrijd gewonnen. En nu dus in de finale van een Grand Slam toernooi. Fantastisch moment voor de jonge Nederlanders. Ze moeten ervan genieten. Ze hebben nog één breakpoint over op de service van Bob Bryan. En tot slot de hoofdpunten van het nieuws. De Tweede Kamer neigt weer naar een algeheel rookverbod. Het CDA kan daarbij de doorslag geven. Alexander Domatov zou zijn benaderd door de geheime dienst. En Azarenka wint het Australian Open. En het Nederlands dubbel staat op de baan in Melbourne... voor de finale van het Australian Open.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 Stel uw ideale Audi A4 Business Edition zelf samen op Audi.nl. Dit is Radio 1. Tros in bedrijf. Bas van Derven. Dames nou en heren, goedemiddag. Dit is Trots in Bedrijf. Het programma op Radio 1 over het Nederlands bedrijfsleven. En elke zaterdag blik ik met mijn gasten terug op het economisch nieuws... van de afgelopen week en op hun verschillende metjes. En vandaag zijn er twee interessante gasten, zoals iedere week eigenlijk. In de studio Koen Slippens, de CEO van Sligro van de Groothandel. En Roland Dekker, die is uh, arbeidseconoom verbonden... aan de Universiteit van Tilburg. Heren, goedemiddag. goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Slippens, 15 jaar werkzaam nu in het familiebedrijf. Want het is Sligro. Ook al bent u geflot, u bent beursgenoteerd. Maar Sligro Food Group het bedrijf voluit, vijf jaar CEO. De vijfde telg in het familiebedrijf. Was het meteen duidelijk van nou, deze man wordt hem. Dat wordt de CEO vanuit de familie Slippens. Uh, volgens mij niet. Volgens mij was en afval bij mij was dat niet meteen duidelijk. En ik denk bij de familie ook niet. Uh -huh. Het speelt ook wel een beetje mee dat mijn vader nooit in het bedrijf gewerkt heeft. Dus ik heb ook wel een bijzondere stap in het bedrijf gemaakt. En die was sportleraar, hè? Die was sportleraar en uh, de, ik ben iets minder sportief aangelegd. Uh, en ik hou wat meer van voet, laten we het daarvan houden. Uh, de, uh, dus dat was een logische move. Dus ja. ik ben uh, uh, na mijn studie bij Unilever gaan werken. Hm en ook helemaal niet met een voorbedachte raden om uh, uh, uh, zeg maar de volgende stap uh, sliegroot te laten zijn. Dus u bent gewoon gesolliciteerd en uh, op die baan teruggekomen. Ik ben uh, uh, een paar keer gehund vanuit mijn uh, familieleden en uiteindelijk en ik heb dat heel lang uh, afgehouden omdat het ook best wel een risico heeft natuurlijk als je een uh, ja. Ja, ik denk als je nou over lange arbeidsrelaties hebt als je dit doet dan doe je dat voor je leven hè? dat mogen ja. duidelijk zijn. Ja. Uh, dus daar moet je goed over nadenken. En uiteindelijk zo enthousiast geworden over uh, oh. het bedrijf... en de professionaliteit. En ook de hele uh, gezonde manier waarop wij uh, met het feit familie omgaan. Oh. En daar helpt de beurs weer heel erg bij. Want die verplicht je wel om dat een beetje, uh, beetje gestructureerd houden. en strak te doen. Ja, nou, dat is fantastisch. En uh, ja. dat doe ik inmiddels al 15 jaar met veel plezier. Als er Daily XL boven de brief had gestaan die u uitnodigt om te komen... had u dan ook gekomen? Vanuit Unilever? Nee, dan was die retour, ja. <laughs> Dus er zit toch wel een beetje, beetje familie trots ook... Uh, in het ja. feit dat u nu CEO bent. Over Overigens als u een concurrent ook. van Unilever boven wordt gestaan... had ik het ook niet gedaan. Niet gedaan. ik heb ook heel ja. lang op een hele uh, mm -hmm. gecommitteerde wijze... bij Unilever gewerkt. Dus ik ben een type wat uh, zo voor een bedrijf gaat... Uh, dat je dan ook eigenlijk niet voor de concurrent kunt werken. En dus toch weggegaan met Unilever. Waarom dan? Nou, op, ik uh, had zelf niet zo'n heel, uh, niet zo heel veel ambitie voor een langdurige buitenland ja. En in de tijd dat ik bij Unilever zat, was eigenlijk als je, als je goed ging, dan was het voor de hand liggend dat je, dat je drie jobs in het buitenland deed, zeg maar even tien jaar. Uh, en dat paste niet zo heel goed bij mijn persoonlijke uh, ambitie. Dat was eigenlijk een van de belangrijkste redenen om open te staan voor iets anders. Nou, dat was even de reden om weg te gaan. En buitenland begint dat bij de landsgrenzen van Brabant door Brabant, of niet? Nee, nee, nee. Buitenland nee? begint, wel, begint <laughs> wel bij de Nederlandse grens. <laughs> Oké, okay, maar u zit in Brabant. U woont in Brabant. komt er ook vandaan. Zo, bent u een echte Brabander? Ja. Ja, carnavalspetje op? Ja, dat, dat, dat was ik al bang voor. Ja. Dat, dat valt nou weer mee. Ik ben niet zo'n hele erge carnavalsvier. Daar sta ik meestal op de skis. Oké. Okay. Uh, uh, maar carnaval is, uh, of Brabant is meer dan carnaval alleen. Ja, zeggen. Ja, precies. Uh, cijfers ook. Want Stigo Groep ja. heeft donderdag cijfers gepresenteerd. Omzet gestegen, netto winst gedaald. Slecht jaar of een goed jaar? Uh, een matig eerste helft van het jaar en een heel goed tweede helft. En, dus, ja. en hoe komt het dat het daar teruggekomen is in de tweede helft? Ziet u toch uh, aan de horizon ineens uh, dingen ontstaan? Wat meer uh, vertrouwen bij de consument terug? Nee, ik, ik denk niet dat het door de markt in de tweede Wat? helft teruggekomen is. Dus ik denk dat wij gewoon onszelf uh, goed hervat hebben. Maar en, gewoon... en je moet dan uh, misschien toch wel even een pak op je donder uh, af en toe krijgen... om uh, even heel goed wakker te worden... en, ja. en te beseffen dat uh, ook deze marktontwikkelingen uh, niet aan ons voorbij gaan. Oké, okay, welk pak op de donder was dat? Gewoon een slecht eerste kwartaal? Ja. Ja, we hadden de eerste helft, scoorden wij zeg maar min 22. De hm. uh, tweede helft uh, zat het op min 2. Nou, dan heb je in ieder geval heel goed herstel uh, gepakt. We hebben ook, ik vind het overigens een hele mooie tijd. We hebben tegen elkaar gezegd, wij praten niet meer over crisis. Crisis geeft het gevoel dat het uh, een tijdelijk dipje is... en dat je eigenlijk gewoon even stil moet blijven zitten en een beetje afslanken... Mooi onderwerp. En dan komt het allemaal wel weer goed, hè. dat ja. is een beetje de houding. Ja. En uh, ik denk dat dat niet zo is. Ik denk dat dit lang gaat duren. Ik geloof ook helemaal mensen die denken dat volgend jaar of sterker nog de tweede helft van dit jaar allemaal weer gaat uh, gloreren. Hm. Ik denk okay. dat dat niets is. Dat, dat maakt mij overigens totaal niet pessimistisch. Alleen nieuw spel, nieuwe regels. Oké, okay, nieuwe werkelijkheid. En die moet je aanpakken. Zo'n ja. Peter al. Ja. Chaos en daarop bouwen. Ronald Dekker, econoom. Uh, arbeidseconoom. Uh, allereerst pas van sligo of is hij daar nog niet mee uh, uh, ik, heb, ik heb ooit een Venpas pas gehad. En oh, nee. die zijn volgens mij door Sligo overgenomen. Oh, ogen, ja. ja. En ik heb ook wel eens een Sligo-pas gehad. Want ik heb ja. nog een horeca-carrière-student als gehad. Dus dat... Kijk eens op. Ja. <laughs> Even naar uw, uw vak. Als arbeidseconomist sinds 2009 verbonden aan de Universiteit Tilburg. Dus ook een import-Brabander? Uh... Ja, ja ik ben, ik, ik, cultureel ben ik Rotterdammer. Oké. Okay. Economist en, ook, hè? Ik ben in Rotterdam, ben al in Rotterdam opgeleid. En, Precies. Uh, al vrij kort daarna in Brabant geland. Mm -hmm. Een poos in Delft gezeten en nu weer terug in het Brabantse. Ja, en dan in arbeidseconomie. Wat fascineert u daarin? Het is heel dichtbij. Het is heel Het is heel concreet. Uh, um, kiezen van welk werk ga je doen, waar ga je werken, hoeveel uur ga je werken. Dat zijn dingen die ik bij wijze van spreken heel makkelijk kan uitleggen aan iedereen. Um, Terwijl de abacadabra van de macro-economie, staat veel verder letterlijk voor mensen af. En dat vind ik ook vaak. Abacadabra. En er, dat, als ik het zelf niet begrijp, kan ik het ja. in ieder geval niet aan iemand uitleggen. Ja. Ja, toch moet je er vaak een mening over hebben. Want als er econoom achter staat, maakt het niet uit wat je bent. Maar dat moet je toch. Ja, maar hebben. dan zeg ik heel vaak, daar heb ik geen verstand van. Oké, okay, maar toch mm -hmm. ga ik het u vragen: nieuwe werkelijkheid of zit weer een dip? We zitten in een dip en dat zou heel goed een nieuwe werkelijkheid kunnen zijn. Ja. He, dus, dus die dip zou heel lang kunnen duren. Want he, ze vragen mij ook altijd om te voorspellen. Dat, dat is dan als je gestudeerd, ja, ja. gestudeert. He, want dan ja. heb je dan voor geleerd. Ja. Ik zeg, ik doe het niet. Het, ik, ik weet het niet. En iedereen die zegt dat hij het wel weet, die moet je ernstig wantrouwen. Ja. Nou zijn we in, die, in diezelfde dip zijn we weer helemaal toegekomen aan, het, aan een onderwerp... wat u absoluut moet boeien. Is de flexibiliteit van arbeid. We he, hebben ja. gepraat over versoepeling van ontslagrecht. Flexibele ja. schillen rond bedrijven. Wat is uw standpunt daarin? Uh, het is, allereerst is het, is het mijn, mijn onderzoeksthema van de afgelopen 15 jaar. Ja. Uh, dus ik, ik heb daar heel veel belangstelling voor. Uh, ik meen dat de Nederlandse arbeidsmarkt als geheel heel flexibel is. Uh -huh. uh, zelfs als het gaat om het ontslagrecht, uh, zijn we niet extreem strikt. We zijn gemiddeld in, in Europees vergelijkend perspectief. Ja. We hebben daarnaast een ongelofelijk. Uh, baaiert aan verschillende flexibele contracten beschikbaar in Nederland. Uh, dus uh, ondernemers die klagen over gebrek aan flexibiliteit op de arbeidsmarkt... Zijn die, slecht ondernemers? die snappen het niet zo heel goed. Dat zijn slechte ondernemers? Ja, want dat betekent dus dat ze mogelijkheden voor flexibiliteit... die gewoon toegestaan zijn, laten liggen. Ja. En, en daarnaast, en dat is iets wat ik naar de laatste jaren begin te, uh, te onderzoeken... is ik heb ook de indruk dat door niet aan vaste contracten te willen dat bedrijven ook kansen laten liggen. Mm -hmm. en, Heel kort, uh, in welke zin? Nou, uh, uh, uh, het dat ik ook gebruik is ASML. ASML presenteert soms hele goede jaarcijfers en soms hele slechte. En dan moeten er de duizend man uit. En bij ASML weten ze dan eigenlijk al... volgend jaar hebben we de, de, duizend hebben, hebben die duizend weer nodig. Ja. En daar slagen ze maar voor een beperkt deel in. Dus ja. dan komen er maar 600 terug. Ja. En dan moeten ze 400 nieuwe mensen... Ja. Naar binnen halen, ja. inwerken kost veel meer geld kost dan het grond. Heel veel Regelen. geld om op te schalen. Ja. En dat kan je deels voorkomen ja. door wat minder te downsize. Ja, maar nou zegt de ASML, ja. dat komt enkel en alleen door het feit dat de rest van de arbeidsmarkt niet zo flexibel is als wij dat zijn. Als dat wel zou zijn, zouden we veel makkelijker toegang hebben tot die arbeidspool. Nee, want als, als, als, als ze nog makkelijker van <tie> mensen af zouden komen... dan hmm. zouden ze dus nog, nog sneller van mensen afscheid nemen. Ja. Terwijl, en dan zouden ze nog meer moeilijkheid hebben om mensen terug te halen. Ja. Hoewel die flexibiliteit, hoe meer flexibiliteit, hoe beter het wordt. Kijk maar naar Spanje, daar zijn nu wel heel veel jeugdwerkelozen... maar die flexibiliteit is daar ja, helemaal voldoende. Dat fantastisch. De, de, iedereen die daar begint op de arbeidsmarkt... heeft, heeft een tijdelijk contract. En ja. de werkloosheid is daar maar een procent of dertig dus. Dat gaat echt heel goed. beweest wel wat. Ja, nee, kan, het is heel helemaal... Het is inderdaad heel makkelijk om te wijzen op bijvoorbeeld de VS, waar, waar het ontslagrecht uh, of de ontslagbescherming nagenoeg ontbreekt. Ook daar is de werkloosheid hoger. Ja. Dus het, het, het laat gewoon zien. Er zitten productieve kanten aan, nou, laat ik zeggen, inflexibiliteit. Ja. We gaan straks uitgebreid praten, ook over personeelsbeleid bij Sliegro. We zullen we, eens we weten hoe Com Slippers erover nadenkt. Maar eerst gaan wij eens uh, terugblikken op uh, deze week. Weekoverzicht. Overzicht. Zeep- en voedingsmiddelenconcern Unilever heeft een sterk jaar achter de rug. Zowel de winst als de omzet stegen, vooral door de opkomende markten in Azië en Latijns-Amerika. Maar in Europa zijn daadwerkelijk aanpassingen noodzakelijk, zegt de CFO, de financieel directeur Jean-Marc Huet. In Griekenland hebben we een nieuwe merken uh, ontworpen. En uh, is nu op de schappen al twee, drie maanden. Andere soort packaging, ander volume. Ja, je moet gewoon aanpassen. Mensen hebben gewoon minder geld in hun, uh, uh, hun zakken. Crisis of niet? Mensen blijven eten en zich wassen. Dus zit Unilever wel goed. Maar die crisis uh, die merk je wel in het uitgavenpatroon van Nederlanders. Want de sterkste daling zagen we in consumentenbestedingen in drie jaar tijd. Maar er zijn ook sectoren die de dans ontspringen. November was iets kouder dan november 2011. En daardoor hebben we met z'n allen iets meer gas verbruikt. En bij de diensten zie je de groei bij de medische diensten. En dan moet je denken aan de aanvullende zorgverzekeringen... die we toch in toenemende mate hebben. Uh, en ook iets meer uitgegeven aan huisvesting. Ja, dus huisvesting, gas en een beetje zorg. Nou, dat moeten we dan maar opdrijven. De middenklasse is de ruggengraat van de economie, dat wordt wel eens gezegd. Dat besefte ook de Amerikaanse president Obama... die deze week officieel voor de tweede keer werd geïnaugureerd in zijn land. En in zijn speech vroeg hij aandacht voor die middenklasse. Voor we, de mensen, understand dat onze country niet succeed when a een few do goed well and en een many barely het We believe that America's prosperity must rest upon the broad shoulders of a rising middle class. En nu nog even het congres overtuigen. Dan even naar het crimieblokje, want er gebeurden spannende dingen deze week. Ja, dat klinkt eng. Er woedde namelijk een heuse oorlog. Een beschimmelde oorlog. Maar die is inmiddels voorbij. En dit waren de hoofdrolspelers. Een minister die oproept tot boycott van een supermarkt. Ja, die minister was Lodewijk Ascher die supermarkt trouwens, die was Albert Heijn. En het conflict ging om champignons, waarbij Oost-Europese werknemers zouden worden uitgebuit. En dus zei de minister, koop geen champignons bij Albert Heijn. Inmiddels is de witte vlag kleurig getoond... en de oorlog is voorbij. Nog naar iets anders, ik ja, kan het schimmig noemen... staatssecretaris van Wekers gaat de brievenbus in ons land aanpakken. Grote internationale bedrijven die miljarden euro's via Nederland rondpompen... om zo belasting te ontduiken. Echt netjes is dat niet, met name niet voor uh, uh, Afrikaanse landen bijvoorbeeld... maar is het ook schadelijk. Financieel-economisch journalist Roel Jansen. De mensen die hiervan profiteren in Nederland zelf... dat is echt een handjevol mensen ja. in de rond de Amsterdamse Zuidas... en dat is het. En wel schadelijk was het de volgende spannende episode... in een sns real waarbij alles draait om de zoektocht naar geld. SNS-Reaal heeft de afgelopen jaren de beveiliging van hoge managers... opgeschroefd na ernstige bedreigingen. Een feestement van SNS-Reaal lijkt nu afgewend... maar dat gold niet voor de meer dan 11.000 bedrijven... die vorig jaar op de fles gingen. Dat is een record. Vooral in Friesland vielen keiharde klappen. Commissaris van de Koningin John Joritsma heeft de verklaring. De grote OEM'ers, de, de Philips en de ASML'en en de OC's... Uh, en noem ze allemaal maar op. Het is hier een zeer uh, MKB-achtige omgeving. Uh, veel bouwbedrijven, veel eenmanszaken, heel veel ambachtslieden En uh, ja, die zijn zeker in dit huidige tijdsgewicht buitengewoon recessie gevoelig. Ja, dat zijn de kleine Friese bedrijven. Apple, dat is een vrij groot globaal opererend Californisch bedrijf... heeft een record aantal iPhones verkocht. En ook de omzet nam toe, maar het aandeel kelderde omdat Apple voor het eerst in tien jaar tijd geen winst maakte. Analist Jos Versteeg van Terdoorn Giddersen. Wie begrijpt waarom? Een nieuwe iMac die platter is, een nieuwe iPhone 5 die langer was... en een nieuwe iPad mini die kleiner was. Maar ja, dat is nou niet echt innovatief platter, langer en kleiner. <laughs> Iedereen zit te wachten op een mooi nieuw product. Bijvoorbeeld een Apple TV. Ja, ja, ja, ja maar sinds Steve Jobs er niet meer is, zijn al de goede ideeën. Zo lijkt het. Wel een beetje weg. Even geen juiststemming daar. Dus wel bij Google. En dat komt vooral door een enthousiast op- een neerspringend mannetje uit Zuid-Korea. Robben Gangnam Ja, dit is meneer Psy. Die heeft u wel eens over het scherm zien dansen. Want uw kinderen zoeken dat 30 keer per dag op. En elke keer van die 30 keer. scheelt dat. Uh, uh, uh, of uh, uh, levert dat meneer Google geld op. Een halve dollar dollarcent maar liefst. En dat is leuk, want als dat filmpje. 1,2 miljard wordt gespeeld. Zoals nu gebeurd is, dan laten we snelle rekensom zien dat Google 6 miljoen dollar verdiende aan meneer Hop Hop Gangnam Style. Geweldig, toch? Weekoverzicht. Weekoverzicht. Nou, wij gaan hop op door naar onze twee gasten. Wat in de studio? Koen Slippens, CEO van de horeca-groothandel Stigo Food Group. En de econom Ronald Dekker. En we praten even nog na over die dingen uit, dat, uit, het, uit het weekoverzicht. Een record aantal bedrijven op de fles gegaan. Voor dit jaar wordt weer een toename verwacht. Gevolgd, UBV krijgt veel te veel geld, of veel te veel geld... raken ze kwijt aan het overnemen van salarissen. Want dat moeten ze toch een aantal weken na het faillissement. Uh, voorstel is nu, tenminste, dat heeft Arsje gezegd topsalarische bonussen gaan we niet meer vergoeden. Het komt een bepaalde bracket voor uh, werknemers in het bedrijf. En daarna is het jammer voor je. Vindt u dat een goed plan, meneer Dekker? Ja, dat, dat lijkt wel, wel logisch. Um, uh, mensen die werkloos raken, op een andere manier dan een faillissement... daar zit ook een maximum aan. Ja. Uh, wat je aan WW krijgt, uh, het is in principe 70% van je laatste verdiende inkomen... tot een bepaald maximum. Het lijkt logisch om een soortgelijk idee ook bij faillissementen te hebben. Ja, is dat eerlijk, meneer Slimment? Ja, ik, kijk, ik denk dat daar wel een beetje een uh, uh, realiteitsprincipe in mag zitten. Dat je, dat je een vangnet moet hebben en dat dat niet uh, overdreven hoeft te zijn. Okay. Um, kan ik me wel in vinden. Ja. Ja. Dan een andere, even daarop Een Aantal weken geleden voorgesteld door de baas van Capgemini. Oudere werknemers lager betalen. Bent u zo'n plan al aan het draaien bij Sligo? En wij zijn heel blij met de oudere werknemers. Mm -hmm. Wij doen er alles aan om langdurige arbeidsverbanden te hebben. Dus we zijn een beetje uh, tegen de draad in op dat vlak. Dat doen wij überhaupt uh, heel graag. Ja. Een van onze cultuurkenmerken heeft gezond eigenwijs. <lacht> dus dat, uh, dat past daar goed bij. Wat ik wel vind. Kijk, dit is een beetje een, een discussie die ook, ook lijkt te gaan over loonkosten snijden. is meer het vakgebied ja. van meneer Dekker. Maar even dan. Oh, de ondernemer heeft er, u moeten betalen, <lacht> he? dat het, het, het lijkt meer over loonkosten <lacht> snijden te gaan. En, en een soort. Um, een richtingsverkeer erop, mm -hmm. je hebt een contract... en het probeer je enerzijds op te zetten. Dat vind ik niet de juiste weg. Wij doen dat in elk geval niet. Mm -hmm. Ik denk wel dat het een goede discussie is om te voeren... of dat het, het standaard loonontwikkelingspatroon... wat Echt? altijd op een top eindigt op, uh, in de laatste jaren van, uh, van de medewerker... Mm -hmm. dat is volgens mij wel een beetje gedateerd. Ja. Hè? Want de, je moet de productiviteit positiviteit... toch gaan af, af laten hangen van salaris. Meneer Dekker? Nou, allereerst, dit, uh, zo standaard is dat loonpatroon niet. Uh, gemiddeld genomen zien we in Nederland een stijgend loonpatroon... Dat komt door de mensen die de top bereiken, die veel promoties maken... die zorgen ervoor dat het gemiddeld omhoog loopt. Mensen die die promoties niet maken, die, die hebben een veel vlakker verloop. En, dus als je, daar nou voor, als je daar voor de meeste mensen naartoe gaat... dan verandert er eigenlijk niet zo vreselijk veel. Dus er wordt, wordt sterk overdreven hoe stijl dat patroon is. En het is heel lastig om in te schatten hoe productief iemand is. Wat is iemand zijn individuele bijdrage aan het bedrijfsresultaat? Dat is eigenlijk niet te meten. Oh, is is een bedrijf, bedrijf, voor te bedenken? Je kan er allemaal ja, mooie nee, maar dingen het, het is eigenlijk altijd een teamprestatie. Uh -huh. Maar zelfs bij heel eenvoudig werk... Uh, als je dat zou willen... Uh, ik, ik gebruik altijd het, het, uh, het voorbeeld van tomatenplukken. Dat heb ik zelf al ooit als scholier gedaan. Dat is heel simpel werk. En als je dat puur op productiviteit gaat belonen... dat doe je net per kistje. Ja. Wat je dan krijgt is groene tomaten. En dan moet je maar een slippers vragen. Die kan je niet verkopen. Nee. Dus daar <laughs> zitten allerlei perverse effecten aan... En ik, ik zou ik zeggen voordat... tegen ondernemers, dat moet je dus ook niet willen. Je moet zorgen dat iedereen een reële bijdrage levert aan je bedrijfsresultaat. Ze daar fatsoenlijk voor belonen. En natuurlijk, als dat te ver uit elkaar gaat lopen, dan heb je een gesprek. Maar dat is gewoon HR-beleid. Ja. En daar moet je verder niet altijd in. Dat moet je bedoelen. niet proberen ook te, te, te vast te leggen in het bedrijf. In allerlei nieuwe Nou ja, de, kijk, de, de, de, de, er, zijn, er zijn allerlei afspraken. Hè. Collectieve cao's, ja. uh, die bieden voldoende ruimte om dat goed te doen. Uh, maar het, het valt of staat van jaarlijks even kijken hoe staan we ervoor. Ja. En, en ja. Een goede ondernemer doet dat. Of ja. die dat nou geformaliseerd doet in een, in een ROI gesprek... wat heette die gesprekken tegenwoordig? Met Big Rocks en Pop en zo. Nou, dat moet je allemaal doen. Al dan niet formeel. Hm. En dan kan je goed personeelsbeleid ja. voeren. En dan heb je die rare noodgrepen van Capgemini helemaal niet nodig. Nee, een beetje eigenwijs zijn, zoals uh, Slippens dus doet. eigenlijk. Ja, waarbij ik wel even op wil merken. Ik ben ook geen voorstander van Stuxloon voor alle duidelijkheid. Maar je kunt uh, de verdeling van de loonsom over de curve van iemand heen... kun je wel wat verleggen. Misschien is die medewerker er ook wel heel blij mee. Want misschien heeft hij wel behoefte aan een wat relatief hoger salaris. In het begin? In het begin of in het midden. Ja. Als, je, nou, als je een beetje, denk ik, dan toch in zijn algemeenheid bent met jou eens... dat het een heel uh, generieke opmerking is die ja. ik maak... maar kunnen moeilijk iedere, uh, iedere functieprofiel hier uh, neerleggen. Uh, ik denk, maar nogmaals niet om uh, uiteindelijk loonkosten te besparen... maar om ze wat breder te leggen. En ik vind dat met name vanuit de vakbonden op dit moment... Wel heel erg eenzijdig gefocust wordt op relatief oudere medewerkers. En dat zal ook wel iets te maken hebben... met de samenstelling van het ledenbestand van die clubs. Uh, ik zou daar iets meer nuance in willen, uh, willen zien. Praten we voor eigen Nou, het is, het is altijd een beetje makkelijke jijbak, vind ik. Het, de de, de beroepsbevolking wordt ouder. Ja. Uh, en uh, in extreme mate zie je dat bij de vakbeweging. Uh, ik, ik mag daar uh, wel eens langskomen en praten. Uh, het is... Het, het, de suggestie wordt altijd gewekt, van omdat je alleen oudere leden hebt... of omdat je vooral oudere leden hebt, behartig je alleen die belangen. Dat is niet zo. Echt, beide vakcentrales in dit land... of de beide grote vakcentrales in dit land... maken zich heel erg druk om jongere flexwerkers... Ja. Uh, uh, maar op basis van oude en vergeelde principes, zoals dit Nee, dat, dat, al die oude kaderleden van die vakbonden... die zijn dus bezig met de toekomst van de arbeidsvoorwaarden van, van, van jongere collega's. Uh, zo kan je er ook naar kijken. Mm -hmm. en, uh, als je, uh, U mag iedereen, er tegenin, hoor. Uh, iedereen iedereen, iedereen <laughs> die jongens die, die hoopt één ding, dat hij oud wordt, ook in werk. <coughs> ja. uh, dus je moet ook herkennen dat het niet alleen eigen belang is. Mm. Ik bedoel, uh, ik ben econoom genoeg om te weten dat eigen belang bestaat. Ook bij vakbonden. Maar uh, je, je mag ze best de credits geven die ze verdienen in Nederland. Ja, die mogen Het zal ook hier wel verschillen van sector tot sector. Maar ik kan je vertellen dat wij uh, uh, aan de vakbondstafel... waar ik overigens zelf niet namens ons bedrijf zit... maar uh, mm. toch echt wel de situaties tegenkomen. Dan gaat het niet over, wil je, wil je, moet het geld van, van de een naar de ander... maar veel meer, hoe gaan we dat geld zo goed mogelijk investeren... Nou, Dan denk ik dat we daar nog wel eens wat kansen laten liggen. Okay. Ja, Het is een logische belangentegenstelling. Hè? Als het over die factor arbeid gaat... dan heeft het bedrijf een belang om die kosten in de hand te houden. En, en, en de vakbond heeft als een van haar belangen... om die, om die loonsom zo groot mogelijk te krijgen. Dat, dat is, die tegenstelling die gaat nooit weg. En dat, daar moet je als volgende mensen uitkomen. Die, ja, die tegenstelling mag er ook zijn. Maar dat... nou even waar in de, in, in de arbeidsketen je hem neerlegt. Hè? Dus of je hem meer ja. bij de jeugd, bij de, in het midden of op het einde... Uh, ja. nee. We gaan heel even uitbreken, heren. We gaan naar de Australian Open, want daar staan twee Nederlanders in die finale... voor het herendubbelspel. En dat zijn niemand minder dan Robin Haas en Sijsling. En die spelen daar tegen twee Amerikaanse broertjes. gebroeders Brian en eh, Mark Brasser is commentator. Mark, hoe staat het erbij? Ja, nou ja, niet zo heel erg goed. Hoewel, ja, Zijsling en Hazen helemaal niet zo slecht spelen. De partij uitstekend begonnen. Meteen een, een break plaatsten maar dat hebben ze niet vast kunnen houden. En ze hebben de eerste set zojuist met 6-3 verloren. Ja, ze spelen tegen een topdubbel. De broers Brian Bob en Mike Bryan. Ja, winnaars van, van heel veel toernooien. Twaalf Grand Slam toernooien. Een heel erg goed dubbel. En het zal heel erg lastig worden voor de Nederlanders om, om de, ja, de, de, de score nog om te draaien. De spelen af en toe een beetje slordig ook. Hebben af en toe een beetje. Je pecht de Nederlanders. En, ja, nou ja, goed, het, is dus, het is dus vechten een beetje tegen de bierkij. Maar goed, het blijft tennis. Er kan ook van alles gebeuren. De wedstrijd kan kantelen. Je hebt misschien maar één, twee punten nodig. Of één keer een break. Eh, dat je weer het vertrouwen terugkrijgt. Maar goed, de eerste set, dus toch wel vrij overtuigend voor Bob en Mike Bryan. Met 6-3. We komen straks ongetwijfeld beter. Dus. Dankjewel, Mark Brasser, commentator bij deze wedstrijd. In het dubbelspel in het Australian Open. Even terug naar onze gasten, Koen Slippens... de CEO van Sligro Food Group hier aan tafel in Ronald Dekker... en die is arbeidseconoom aan de Universiteit van Tilburg. Hier hebben we gaan eerst even naar iets kleins... want ik, ik vind het van een aardige net in het weekoverzicht... die ruzie tussen Arsje en Albert Heijn over champignons... bijgelegd inmiddels. Dat ontstond omdat Arsje mensen opriep daar geen champions meer te kopen... Hè, want daar waren de arbeidsomstandigheden van de leverancier... waren er buitengewoon slecht. U is ook gevraagd als, als onderdeel van de superunie... om uw oordeel te geven. Hoe kosher zijn uw champignons? En onze champions zijn hartstikke koosje. Um, en de mensen die ze plukken ook. En de mensen die ze plukken ook. <laughs> ja. En dat geldt niet alleen voor de champions. Wij geloven uh, heel erg in maatschappelijk verantwoord ondernemen. En ik weet dat dat heel mooi klinkt, maar wij doen dat ook echt vanuit het hart. Hoort misschien ook wel een beetje bij een familiebedrijf. Ik denk mm. dat je dan altijd een beetje zorg hebt om hetgeen wat om je, uh, om je heen gebeurt. En wordt er ook uh, heel direct door die omgeving op aangesproken. Dat is overigens een hele gezonde uh, prikkel. Wij werken bijvoorbeeld, uh, want daar zit natuurlijk veel vaker een probleem... als je het over de internationale handel hebt... met producten die je uit, uit Azië en ja, dergelijke haalt... Ja, ja. met het BSCI-label uh, uh, of de BSCI-code. En uh, dat betekent dat door een externe organisatie... die overigens ook voor Albert Heijn werkt... en ook voor een aantal ja. andere uh, uh, grote internationale concernen werkt... Na, naar, naar maatstaf van de lokale situatie... Ja de omstandigheden aan een hoger niveau worden. Dat we, dat dat, we... Daar wordt gewoon een keurmerk op hè? Daar wordt een keurmerk ja. opgezet, maar wat, wat mm -hmm. mij in dat keurmerk heel erg aanspreekt... is dat het niet gebeurt met onze normen. Want je kunt de normen van Nederland niet zomaar op China loslaten... Nee. maar eh, met een geleidelijk pad waarbij bijvoorbeeld gezegd wordt... je mag wel jeugd laten werken, maar dan vanaf die leeftijd... en dan moet je ook zorgen voor scholing en dan mm -hmm. moet je dit en dan moet je dat regelen... Ja. Ja, dat is een, een, heel, een hele goede club, vind ik. Oké, okay, maar even, even terug naar de Nederlandse situatie. In dit, dit onderhavige verhaal was er ook sprake... Hè? Er, is, er is sprake van een, van een keurmerk. Eh, ook voor die, voor die champignons. Fair Produce eh, noemen we dat. En de superlunier van het Ja, weer een keurmerk. Ja, dat vind ik ook. Want ik denk en, dat maar, het issue als u, als u zo'n keurmerk in, in het buitenland steunt... dan moet je toch hier ook je ja, maar dat, dit zetten. is ook één keurmerk... wat een hele grote uh, club zeg maar, in één keer bundelt. Hè, wat, je, wat wij met name voor onze non-food ook kunnen gebruiken... Ja. En we moeten in Nederland een beetje oppassen met een oerwoud aan keurmerken. Want dan kunnen mensen er uiteindelijk zien, met, zien. Ziet men door de keurmerk Bomen het bos niet meer, om het zo maar eens te zeggen. Wij hebben dat zelf bijvoorbeeld gedaan door binnen Sligro alles onder een soort... en ook binnen MT ook onder een soort paraplu-label uh, te hangen. Dat noemen wij eerlijk en heerlijk. En dan zit duurzame handel, biologisch, streekproducten en fair trade. Een, eigen, een eigen keurmerk? Nee, dit is geen keurmerk. Het staat ook niet op verpakkingen. Maar is, als je dat op internet bij ons ziet... zie je al onze inmiddels 2700 artikelen kun je per categorie... Uh, kun je daar je keuzes maken? Je kunt alleen voor biologisch gaan, of je kunt voor en biologisch en streek gaan. Staat niet op de verpakking, maar is weer eigenlijk een beetje een koepel om al die keurmerken uh, te borgen. Dat is een soort bedrijfsfilosofie. Maar heel ja, duidelijk. Ja niet steunen, niet die, die, dit keurmerk in Nederland niet steunen. Klaar, nee, volgens niet? mij ging ook de discussie met uh, meneer Arsjer en Albert Heijn... maar ik ben natuurlijk niet de woordvoerder van Albert Heijn... Nee. Uh, niet zozeer over of we uh, eerlijke champignons moesten hebben liggen... maar meer over hoeveel keurmerken gaan we op allerlei manieren uh, <lacht> okay. in de lucht halen. Okay. Nog eventjes naar nog één uh, andere, <tus> die kwam ook even voorbij... meneer Dekker, SNS Reaal, Systeembank. Hè, uh, mag eigenlijk niet omvallen, omdat dan veel te veel bijkomende schade ontstaat. Uh, toch even op uw gevoel als economen aanspreken. Is dat nou waar of niet? Moet je maar redden wat er te redden valt... of op een gegeven moment inderdaad iets laten omvallen... dat je dan klaar bent? We hebben dat in Amerika gezien met Lehman Brothers... en daar zijn ze ja. nu alweer aan het economisch groeipad begonnen. Ja, dit, dit is weer zo, zoiets waar ik geen verstand van heb. Nee, dat begrijp ik, maar uh, ik vraag het toch. Uh, <laughs> dus ik, ik kan niet inschatten of SNS zo groot is... dat je het als systeembank uh, moet, uh, moet betitelen. Uh, je, ik denk dat je een verstandige inschatting kan maken... van wat de schade is als zo'n bank omvalt... Hm. En die moet je afwegen tegen wat het kost om hem te redden. Ja, en ik hoop dat de mensen als, als, als, als Dijsselbloem en Wekers... dat op een verstandige manier doen. Ja. Meer kan ik er echt niet over zeggen. Nee, dat is een hele mooie. We gaan dan toch eventjes... Ik laat u met rust wat u bedreft. Nog even terug naar, naar Sligo. Uh, oud Unilever-man, Koen Slippens. Unilever komt met prachtig mooie cijfers. Die Polman en Uet, die hebben het wel begrepen, zou je zeggen. Wat, wat doen ze nou beter dan u? Nou, ik, ik weet niet wat ze, of ze iets beter doen dan mij. Maar ik, ik, ik ben het helemaal met u eens dat ze het goed doen. Laten we ja. het daar even op houden. Um, ik denk dat een van de. Het is natuurlijk een hele andere tak van sport in de keten, hè, voor alle duidelijkheid. Um, wat, hoe ik het als buitenstaander zie, uh, heeft Polman in elk geval voor elkaar gekregen. dat ze heel veel energie in het bedrijf gegeven hebben. Er zit enorm veel, uh, veel drive in de Unilever. En dat vind ik heel als auto leven wel mooi om te zien. Ja, was dat weg toen u er zat? het nee, er is een een zat was niet weg. Nee, enorm zeker, zeker concentreren niet. op merken. Van enorme portefeuilles naar wat minder merken. Dat is dat allemaal geweest. Er zit volgens mij veel meer beleving in dan er de afgelopen okay. jaren in zat. Uh, dat is één verschil. En het tweede verschil, laten we daar ook gewoon duidelijk in zijn. Dat de grote resultaten van Unilever ook uit uh, uh, de developing countries komen. Ja. En dat als je op dit moment in Europa zit. En dan kom ik toch maar even terug op mijn uh, nieuw economisch klimaat. Dan, is het, uh, dan heb je gewoon een andere. Een andere, ja. andere realiteit dan wanneer je in, uh, in die landen zit. Ja. Uh, nou, daar concentreren zij zich nu wat harder op. Dat is ook ja. heel logisch vanuit hun uh, organisatie. Toch bent u, hè, vanaf 1967 75 overnames zijn er gedaan door, uh, door Sligro. Ja. Uh, met name in Nederland. Uh, eigen supermarktketen, eigen retailer, een, uh, groothandel er, er, erbij, uh, van ouds. Uh, en wij horen al jaren van, ja, we kijken ook naar het buitenland met de ogen. We kijken een beetje in België, we kijken een beetje in Duitsland, een beetje in Scandinavië. Het zit nooit door, meneer Slippens. Wanneer gaat u nou zo'n stap maken om eens echt door te breken in het buitenland? Nou, volgens mij hebben wij uh, van de week op onze jaarcijfers... voor het eerst overigens gezegd dat wij eens uh, toegegeven dat wij eens naar het buitenland <laughs> ja, gaan ja. kijken. Ja, maar, we, we, wij roepen dat zeker dat, niet dat... al jaren. Wij roepen nou ja, eigenlijk al Geruchten ben ik die verantwoordelijk voor. Wij, wij, het zelf gezegd. wij, wij komt... roepen al jaren okay. dat we wereldberoemd zijn in Nederland. Ja. En, uh, <laughs> dat blijven we ook, voor alle duidelijkheid. Inclusief Tessel zeggen we dat. We zijn inmiddels vanuit Nederland wat dingen aan het doen in België. Dat doen we al een tijdje. Ik denk dat wij komend jaar in, uh, nou, tussen de 35 en 40 miljoen omzet in België gaan doen. Maar dat doen we vanuit Nederland. Ja. We hebben daar uh, ook een paar grote uh, geketende klanten binnengehaald... waardoor je een mooi netwerk hebt, zeg maar, dat oh. je heel uh, België doorgaat. Met al respect om een totale omzet van 2 miljard ruim is het niks. Ja, maar je, wie het klein niet eert, is het groot niet <laughs> wit, zeggen wij uh, in het zaai. Nee, wie het klein niet eert, wordt nooit uh, van eerd. Dat, is dat, dan, een, dat zeggen groter. wij dus, helemaal niet, maar uh, dat is weer een heel ander verhaal. Uh, maar nu gaan we eens kijken naar het ja. buitenland. En ja. dat doen we uh, serieus. Dat zullen wij overigens voor alle duidelijkheid... dat is voor ons ook een belangrijke stap vanuit je bedrijfservaring. Uh, uh, mm. uh, in eerste instantie in, niet in een uh, land waar het heel hard groeit. We gaan Unilever niet uh, achterna, maar we kijken eens uh, een beetje in Europa om ons heen. Ja, eerst en, maar dat, uh, wat bereikbaar is, wat je met precies. de trein kunt doen. Ja. Ja. We gaan zo nog eventjes verder. We gaan eerst naar de column. En die komt van de hand van Danny Mekic, oprichter van consultancybureau New Team. Het zou natuurlijk voor de hand liggen om werkloos een baan te accepteren... die misschien wat minder goed bij je past... maar vaak drijven dan juist allerlei praktische bezwaren ons weg... of is het een rechtseconoom die tot achter de komma berekent... dat vier dagen per week gaan werken... minder geld in het laadje brengt dan werkloos met de wiespelen. Er zijn inderdaad steeds meer werklozen in Nederland. De werkloosheid stijgt. Mijn moeder denkt dat het komt omdat er te weinig banen zijn. Het is de banenmotor die weer op gang moet worden gebracht... en dan komt alles wel weer goed... Of komt in elk geval iedereen weer aan een baan. Maar werkloosheid is iets anders dan een tekort aan banen. Het echte probleem zijn niet al die werkzoekenden... maar een structurele mismatch tussen vraag en aanbod op de Nederlandse arbeidsmarkt. Ja, er zijn heel erg veel mensen zonder baan... maar werkloosheid toeschrijven aan een samenleving die niet zonder betaald werk zit... leidt onze aandacht naar het verkeerde probleem. Er staan honderdduizend vacatures open. Waar zijn dan de mensen? Het zijn de jongeren die nu aan het begin van hun studie en carrière staan. Die gaan over dit type werkloosheid. De mensen die op zoek zijn naar een baan, zijn verkeerd geschoold... of hebben de arbeidsmarkt met de verkeerde voorstelling van zaken betreden. Bijvoorbeeld omdat er helemaal geen vraag is naar afgestudeerden... in een bepaalde studierichting. Maar kun je het de jongeren kwalijk nemen? Ze worden al geconfronteerd met de grootst onmogelijke keuze van hun leven. Duizenden verschillende studies om uit te kiezen. Een keuze die bepalend is voor de rest van je leven. Zo zijn er alleen al meer dan 750 verschillende mbo-opleidingen in Nederland. En dan zou je ook nog eens de kans op een baan of een gebrek eraan moeten voorzien op de lange termijn... terwijl de zoektocht naar een kamer in de studiestad nog niet eens is begonnen. Nee, dit stokje ligt overduidelijk bij de overheid. Die gaat over onderwijs, die gaat over de arbeidsmarkt en die gaat over de dynamiek tussen die twee. En daarom stel ik voor een energielabel voor studies, niet om aan te geven hoe energiezuinig ze zijn maar om de banenkansen in de toekomst inzichtelijk te maken... zodat studenten echt weten waar ze aan beginnen. Dat zei Danny Meek, terug te luisteren op onze website Tosinbedrijf.nl In de studio Ronald Dekker, arbeids Meneer Dekker, een keurmerk voor studie. Ja, toch maar weer een keurmerkje. Meek zo voor een keurmerk voor studie. Zo ingewikkeld is het niet. Als je 12, 13 bent en je moet naar een middelbare school... en je moet een richting gaan kiezen, het is echt zo ingewikkeld niet. Als je kiest voor een goede vakopleiding in de techniek op welk niveau dan ook... dan zijn de perspectieven op de artsmarkt belangrijk beter... als wanneer je voor financieel administratief... of, of, een, of een pretstudio als eventmanagement of iets dergelijks gaat kiezen. Communicatiewetenschappen. Ja, ja, om er nog maar eens een te noemen. Uh, uh, uh, hetzelfde geldt, als je een zorgopleiding gaat doen... is de kans dat je werkloos <lacht> wordt belangrijk kleiner. <lacht> dus dus als je dat niet weet... dan moet je echt eens een keer een krant openslaan. Het hmm. is, is niet nodig... Um, wat Danny Mek iets eerder zei over die mismatch... Ja. daar kan je niet de complete werkloosheid van nu aan. Want een deel van de werkloosheid van nu... is nu natuurlijk wel degelijk een gebrek aan banen. Absoluut, maar er en, zijn en, inderdaad 100.000 banen en, en open, om, om hem even af te maken... Um, uh, zes jaar geleden hadden we ook werkloosheid... Hm. En dan hadden we ook vacatures. En ja, dat duurt gewoon even voordat dat bij elkaar is. Dus ja. we zullen altijd tegelijkertijd vacatures en werkloosheid ja, hebben. Ja, je houdt, je houdt altijd een mismatch, wilt u zeggen? Ja, want uh, een vacature voor een pijpfitter in, uh, in het EEMS-dollar-gebied gaat niet 1, 2, 3 ingevuld worden... door een pijpfitter die in Zeeuws-Vlaanderen nee, woont. En dat is toch... als, die, als die al weet dat die vacature bestaat. Ja, okay. nee. Dat is het gekke, want dat hebben wij in Nederland... Waar we hebben een heel klein landje hebben. We zijn ja. net zo groot als Mexico stad. Niet alleen een oppervlakte, maar ook een aantal mensen. Uh, als je kijkt naar arbeidsmigratie daar, die is geweldig. En wij vinden het een probleem om mensen... Er is wel eens vanuit het kabinet ook, ook geopperd. Ja, nee, maar maar dan zelfs, dan zelfs, wanneer je doet, hè, zelfs wanneer dat ja. doet... zelfs wanneer de plannen van de vorige minister... van Sociale Zaken door zou zijn gaan, dat je mensen gaat kort op hun uitkering in Zeeuws als ze niet naar Oost-Groningen willen verhuizen voor een tijdelijke baan. Ja. Dan nog gaat het even duren voordat, voordat je het je van bent. elkaar weet dat die baan er is. En dan nog zijn er dus werklozen en vacatures tegelijk. Mm -hmm. en, en, en de mobiliteit in Europa is lager. Dat heeft voor een belangrijk deel met taalbarrières te maken... Maar ook in de VS moet je je er geen grote voorstelling van maken... van de enorme stromen mensen die je vanuit New Orleans naar Alaska trekken omdat daar toevallig werk is. Dat valt echt dat mee. valt mee. Ja. Precies. Maar de bereidheid is wel groter. Ja, ja, die de, de, de, de, de, de, de mobiliteit is twee keer zo groot, maar ja, precies. die hebben wel dezelfde taal. Dat scheelt enorm. Daar ja. uh, nou komt de uitzendbranche We gaan even naar uitzend, Flexibele arbeid, want ja. dat is een van uw, van uw stokpaarden. Uh, ABU kwam deze week met cijfers, dat is de koepel he, van ja. de uitzendbureaus. Omzet is met 2% gedaald. En dan zou je zeggen, dat is gek, want op het moment dat er nu uh, iets gebeuren gaat... het trekt weer een beetje aan, gaan bedrijven als eerste altijd kijken... naar die, die, die vroegcyclische uh, uitzendbureaus? Ja, maar dat betekent dus dat, dat, dat er nog, nog niet echt serieus herstel is. Ja. Um, uh, en, en als je als bedrijf weer een beetje licht aan de horizon ziet... ga je misschien eerst eens wat mensen laten overwerken... voordat je een van de leden van de ABU gaat bellen... Um, als het met de ABU beter gaat, dan is dat vaak een teken... dat die arbeidsmarkt begint zich te herstellen. Maar ja. dat lijkt dus nog niet aan de orde. Mm -hmm. Hoe kijken we naar de, naar de politiek? We horen net Mekic ook zeggen... Uh, de overheid doet te weinig om te zorgen dat er, dat er een match ontstaat. Anderzijds, je zou ook kunnen zeggen... het ontbreekt op dit moment een politieke maatregelen... om te zorgen dat we werkeloos zijn, dat we een crisis kunnen kenten. Hoe ziet u dat? Vanuit het arbeidsperspectief? Nou ja, het is, het, is heel, het, het is heel lastig wanneer het slecht gaat met de economie in Europa... om als Nederlandse overheid de arbeidsmarkt beter te laten functioneren. Okay. Uh, dus deels moet je het wel gewoon uitzitten. En dat betekent dus dat je gewoon uh, heel veel dingen die je structureel moet doen... die moet je ook doen als de arbeidsmarkt krap is. Dus mm -hmm. mensen die werkloos zijn, effectief en snel naar ander werk bemiddelen. Ja. Nou, uh, de, de instantie die daar... Uh, je, in publieke zin overgaat, die is daar niet overdreven goed in. En die, heeft het, die krijgt steeds minder middelen en steeds meer klanten in een crisis. Dus dat is ook, daar hoef je niet te veel van te verwachten. Uh, in een krappe arbeidsmarkt neemt de uitzendbranche... de werving en selectiebranche neemt dat deels over. Dus dan, dan gaat het... Dus, maar je moet eigenlijk gewoon doorgaan met ademhalen... en doorgaan met de dingen doen die je moet doen. Dus dan, iemand is werkloos. We gaan onmiddellijk kijken, zijn er kansen in de eigen regio... in het eigen functiegebied, zo niet, daar net buiten... En dat moet je snel en effectief doen. Ja. Uh, uh -huh. We kijken vaak naar Denemarken als het om het ontslagrecht gaat. Maar juist, juist dat, dat wat ik net noemde, het effectief mensen van de ene baan naar de andere helpen, doen ze daar heel goed. Dat kost ook een godsvermogen. Ja. Denemarken geeft meer dan welk ander OECD-land geeft daar geld aan uit. Maar ja, Denemarken behoort met Nederland ook tot de, tot tot de, de top, top met 3. lage ja. werkloosheid. In, ja. Ja. Uh, ja. Ja. Even naar het, naar het bedrijf, naar Sligo. Want uh, uw financiële topman, uw van Roosendaal... die zei dat er voorlopig niet in het personeelsbestand wordt gesneden. Worden er Worden ook geen mensen aangenomen op dit moment, hoewel. Of, of ziet u juist ja, ja. wel als er mensen uh, komen in die flexibele schil? Ik wil Huub daar denk ik mee willen zeggen... dat wij altijd... Um, uh, je, je, nou, je ziet nu veel bedrijven die zeggen... het gaat wat minder goed, we gooien er eens 200 man uit. Ja. Wij zijn permanent aan het sturen op uh, onze productiviteit. Dat is een heel een belangrijk onderdeel van ons bedrijf... Dus wij, wij varen altijd redelijk scherp aan de wind. We vinden overigens met name ook in onze supermarkten... dat we echt nog wel een stap kunnen zetten. Uh, maar dat is dan niet een kwestie van uh, een eruit snijden. Dat is veel meer zorgen dat je winkels nog beter normeert... en dat je de verschillen tussen de best performende winkels... en de wat mindere winkels kleiner ziet ja. te, te maken. Dus wij sturen er altijd op. We zijn tegelijkertijd uh, een grote uh, professionaliseringsslag door aan het maken... en heel erg met innoveren bezig. Want ik denk dat het lang deze tijd blijft. Dus wij zijn ons uh, op aan het lijnen voor de nieuwe economie. Hoe, gaan, hoe, hoe innoveert u in uw personeelsbeleid? Nou, ook op, op personeelsbeleid uh, kun je uh, uh, tal van stappen. Als ik even kijk naar, dat is iets meer de organisatie. Daarachter zijn wij bijvoorbeeld, uh, ons, onze hele flow van het, het managen... van het aannemen van mensen, helemaal anders aan het organiseren. Bij MT doe jij tegenwoordig een cursus voordat je in dienst... Uh, komt en is eigenlijk, dat is een e-learning uh, pakket. Daar hebben we prachtige prijzen internationaal mee gehond. Dat ziet er uh -huh. fantastisch uit. Dus een medewerker doorloopt eigenlijk zijn, zijn opleiding als. Als sollicitatiegesprek. Als onbetaald. Is ook een, ja, als onbetaald. Uh, nou, daar dan, dan kun je wat ook ja. nog best voor belonen. Als ja, iemand dat had. Okay. Kun je best daar nog uh, voor waarderen. En dat doen wij overigens ook met een aantal cadeautjes. Mm -hmm. die dan weer heel goed bij MT passen. Zoals het beste verklaarde <laughs> bolle bijvoorbeeld. <laughs> um, en op die manier halen we mensen heel gemotiveerd. En dan, dan combineer je dit eigenlijk zowel als een soort. hoe gecommitteerd is die, uh, die school hier nou bij ons te komen werken? Ja. Uh, en je haalt hem meteen door een opleiding heen. En, en het kader bij ons is een beetje veel meer standaardisatie... daar waar het kan. Hm. En dus voldoende tijd voor maatwerk daar waar het moet. Dat is een van de slagen die we aan het maken zijn bij, uh, bij P&O. We werken daar nu met een aantal kenniscentra... waar vroeger één hoofd alles deed. Hm. Hebben we nu een, uh, een kenniscentrum vitaliteit. Een kenniscentrum werving en selectie. Daar zitten kleine teams die daar de expertise op in huis hebben. En de, uh, het oude hoofd PNO is eigenlijk een soort traffic manager... of account manager geworden die intern van die, van die disciplines is gebruik gebruik gemaakt. gemaakt precies. Is dit, is dit inderdaad een innovatief model uh, van een dekker? Nou, dit, ik, kan, ik, kan, ik weet de details niet, maar ik het, het ademt wel iets van... Uh, we zijn bezig om de mensen die we hebben productiever te maken... in plaats van er maar een hoop weg te sturen. Ja, ja. Uh, het is wat meer ook aan de opbrengstenkant... dan alleen aan de kostenkant. Ja. En, en dat vind ik wel heel positief, omdat ik toch vaak de indruk krijgen, we met name van de, van de grote werkgeversvertegenwoordigers, dat, dat, dat die alleen op, op het kostenverhaal zitten. Werknemers ja. kosten geld. Werknemers kosten geld omdat je ze salaris moet betalen en dan moeten ze ook nog een ontslagvergoeding en ze kosten zoveel geld als ze ziek zijn. Ja, maar die mensen hebben ook opbrengsten. Ja. En als je onderneemt, kan je ook werken aan het verbeteren van die opbrengsten van die mensen, in plaats alleen te zanen over die kosten. En dat is het nieuwe inland. Eigenlijk, daar moeten we naartoe. Nou, dat is wat ik ondernemer zou noemen. Is ook een beetje wat veel mensen onder maatschappelijk verantwoord, of shared value creation, wat je ja. hoort sinds meneer Marco omgegaan is van ja, shareholder naar? Volledig de met je eens, he? hoor. Het is overigens, ook, dat past natuurlijk ook bij de totale bedrijfscultuur. Wij, ja. wij zien die nieuwe economie helemaal niet als een bedreiging. Hij is een enorme bedreiging als jij niet het vermogen hebt om te om veranderen. Te als ja, je, je dat wel mooi. hebt, dan is het een enorme kans. Ja. Oké, okay. helemaal, helemaal goed. Eentje nog, want ik zei dat straks van eerd, een Jumbo, hele grote uh, supermarktondernemer ja. uit het zuiden des deze lands. Jullie hebben nu 41 supermarkten onder het merk MT. We hebben 130 supermarkten Sorry, onder het merk 130 130 MT. 130 inmiddels, ja. ja, het groeit als... Ja. Kool, werkelijk. Ja. Nee, er zijn 41, uh, Zat er 41 groothandels. Nee, okay. Ja, 46 groothandels. Ik heb ja, toch goed in de buurt. <laughs> nee, maar, ja. Okay. Ja. We zaten ernaast. Ja. We ja. Ja. Wanneer uh, wordt het interessant om overgenomen te worden door Jumbo? Nou, wij streven uh, uh, zoals je in ons jaarverslag altijd kunt leven. Uh, naar een, een zelfstandige positie. Ja. Uh, overigens is het merendeel van ons bedrijf. Uh, bestaat uit de foodservice-business. Dat is ja. een, een, een uh, tak van sport waar, waar wij marktleider zijn... waar we ongeveer 20% marktaandeel hebben en jaarlijks uh, groeien. Dus door wie dan ook uh, zijn wij niet in de markt om overgenomen te worden... des te meer om over te nemen, zeker in deze tijd. Oh, dus meneer Jumbo moet zich zorgen maken? Nou, of dat meneer Jumbo <lacht> nou <dan lacht> de meest voor de hand liggende kandidaat voor wij, wij kennen onze positie ook, dus dat lijkt me wat overdreven. Heren, dit gaat weer veel te snel, dit hele programma. We zijn bijna door de tijd heen. Altijd, laatste vraag aan u beiden... Um, wat is het opmerkelijkste dat u aanstaande maandag op uw eerstvolgende werkdag gaat doen? Ronald Dekker, wat gaat er gebeuren? Wat staat op de agenda? Um, ik ga een stuk afschrijven en ik ga overleg hebben met een adviesraad waar ik in zit. En die gaat over de werkgelegenheid in de sectoren jeugdzorg, kinderopvang en maatschappelijk werk. Wordt het een moeilijk gesprek? Nee, dat zijn wel sectoren waar het lastig is. Ja. Die, die hebben te maken met krimp terwijl ze wel schaarste verwachten in de wat verdere toekomst. Dus dat is dus van, ja, moet je mensen eruit gooien? Moet je ze vasthouden? Waar moet je ze dan naar toe sturen dat je ze weer terug kunt halen? Dat soort gesprekken gaan we hebben. Boeiend gesprek. Heeft u er al een positie op een positie? Nou ja, het is een strategisch vraagstuk wat veel bedrijven hebben. Van, moet ik nu mensen laten gaan? En als ik ze laat gaan, hoe hou ik ze dan een beetje in de gaten... zodat ik ze ook weer terug kan halen als ze ze weer nodig hebben? En dat is, nou Oude dilemma bij Defensie, hè? Die hebben dat al jaren. Ja. Ja, mensen gaan. Ja, weer terug. Nee, het, het is het ASML-verhaal wat ik net noemde is, ja, een, is exact, een vergelijkbaar mooi. voorbeeld. Ja. Ja. Ja. Op de agenda van Koen Slippens, wat gaat er maandag gebeuren aan opmerkelijks? Ik heb maandag mijn favoriete werkdag. Want dan word ik om uh, zes uur opgehaald door mijn collega Huf van Roosendaal. om uh, samen naar Londen te vliegen. om de roadshow uh, te doen, zoals dat heet, langs de financiële markt. En, uh, we zijn toch onder elkaar met een paar luisteraars. Ik durf wel te zeggen dat ik daar een enorme hekel aan heb. <lacht> uh, want ik ben altijd veel meer bezig met uh, het nieuwe jaar alweer dan terugkijken naar het vorige jaar. Maar ja. dat hoort er ook bij als beursgenoteerd bedrijf. Dat doen we ieder jaar, dus dit jaar ook weer. En dan gaan we dinsdag weer volle vaart 2013 in. En met Van Roosdag kan je volgens mij wel gezellig naar de Eerste Wereldoorlog. En zeker niet meer. Laat dan daar twee <lacht> Brabanters uh, dus op zetten. Uh, uh, ja, andere niet hoor. Maar we gaan nee. graag weer 2013 dat is in. Heren, ik wil u hartelijk danken voor dit uh, gesprek. Altijd tekort, maar zo gaat het heen, helaas op deze zaterdag het Trost in Bedrijf. Koen Slippens, CEO van horeca-groothandel Sligro... en arbeids aan de Universiteit van Tilburg-Ronald Dikker. Dank jullie wel. Dit programma werd gemaakt door Bas Altena. Jord Lucas, eindredactie in de handen van Misha Blok... die u overigens niet hoorde met het managementboek van deze week... want zij is even met vakantie. Volgende week is ze er wel en dan heeft ze uiteraard een heel nieuw managementboek. Techniek, dat is in de handen van Marien Alberts-Boer. Na het nieuws van twee uur, de trost show onze gast is dan Jack van Gelder, naast voetbalgek, totale autogek. En we gaan rijden met de nieuwe, ja, alweer zevende generatie van de Volkswagen Golf. Tot zo. Misschien wel voor het laatst. Wie weet lopen we dit weekend door de sneeuw in vroege vogels. Maken we foto's in de tuin, luisteren naar Mezen